En de groeten uit Bergen. Het is uh, 7 oktober 2019 en ik zeg goedenavond. Goedenavond van het noord. Van het noord? <laughs> ik ben van het noord. Ah, oké. Okay. <laughs> Dit is de praatdraagel podcast met Ossi en Ossie. Ja, en dat is Klaas van den Stem. Dat is onze nieuwe voice-over. We betalen hem heel weinig, maar hij is ook een uh, ingeweken Hollander. Hier aan de ja, bak proberen ja. te komen. Af en toe werpen we wat uh, vissenkoppen in zijn kooi. <laughs> Zoiets, ja. Goedenavond, Filip. Hoe is het ermee? Goedenavond, hij gaat, hij gaat, van, hij gaat, hij gaat. Maar ik, ik, ik, ik, ik heb wel iets beseft vandaag uh, in, in de afgelopen week eigenlijk. En dat is? Ik moet wat minder HLN in mijn leven. Oei, de krant... Ja, het, bij momenten is het verslavend als men eens even niks te doen heeft. Ja. Vooral de commentaarsecties natuurlijk. Ik denk dat ik er nog een liedje ga over schrijven. Ja, ja in, in, want in Nederland is dat erg vergelijkbaar met het AD. Hè? Dat, die, uh, dat is precies dezelfde software en, en het is ook dezelfde eigenaar. Uh. Ja. Dus ja, en, en dat is allemaal... Dat. En wat opvalt is, dat is nu bij al die kranten... al die artikelen die achter de plusknop zitten... Hè, waar je voor uh, lid moet zijn en zo... De enige artikelen die ze dat niet meedoen, dat is wat ze copy-pasten van Belga en, en de andere publieke grote nieuws, want ja, daar mogen ze niet achter de slot zetten. Dus uiteindelijk <laughs> lezen we allemaal diezelfde 10, 20 artikelen maar op, Echt, hè? en de rest zit allemaal achter slot en grendel. Ja, en het is nog gekker, het zijn gewoon dezelfde 10 artikelen dat dan ook op het uh, televisie nieuws komen. Het zijn de pak drie onderwerpen. Van die tien onderwerpen komen ook heel de dag opnieuw op ja. de radio. En ik ben iemand die graag ja, toch nog altijd die klassieke media een beetje volgt. Maar uh, een van de dagen ga ik ook moeten afhaken, is van. <lacht> ja, ja, wij zijn gewoon de toekomst van de media. Zo zit het, Filip. Zo zit het, helemaal. Hè? Dus uh, we gaan het eens uh, aftrappen met een stelletje onderwerpen. <lacht> Zo, Klaas die moet flink aan de slag om zijn geld te verdienen. Uh, het is weer een uh, interessante week geweest hier in uh, Antwerpen... Uh, ja. Namelijk sinds dat uh, de, onze burgemeester uh, De Wever de zogenaamde war on drugs heeft verklaard. Uh, Ontploffen er bij jou in die buurt links en rechts handgranaten. En ik geloof dat ze nu ook al beginnen op mensen te schieten en zo. Dus alle, alles wat ze in Amsterdam al hadden is nu ook hier uh, terecht aan het komen. Uh, ja. Maar uh, het interessante is, de politiemacht die ons moet uh, beschermen, ja, daar is nog wel wat mee aan de hand. En er was een uh, heel interessante uh, uh, toestand ontstaan hier, omdat er een aantal agenten uh, ja, die hadden iets gedaan wat een beetje stout was. Ik laat het je horen. 60 agenten van de Antwerpse politie kunnen niet gestraft worden zolang er geen federale regering is. De agenten zijn betrapt op gokken en dat is verboden. Ze riskeren nu een boete. Het is de kansspelcommissie die daarover moet oordelen. Maar die draait op een laag pitje. Meer zelfs 110 dossiers zijn gewoon onhold gezet omdat de commissie niet meer volledig is. En leden vervangen kan pas door een nieuwe regering gebeuren. En wanneer die er komt, is nog maar de vraag. Juist. Dus... Wanneer komt die nieuwe regering er eigenlijk? Is van... <laughs> ja, dat weet niemand. We gaan voor records hier. Dat wordt waarschijnlijk toch twee, drie jaar of zo voordat dat. Uh, uh, maar nu, uh, ja, maar wacht, het wordt beter. Maar die war on drugs, dat is van? Ja. Uh, besef jij dat, we, uh, dat onze burgervader ja. een vriend heeft in het Verre Oosten? En dat is. Wie is dat? Arte van de Filipijnen. Ik oh. denk dat Vlaanderen en de Filipijnen de enige twee regio's in de wereld zijn waar men nog spreekt over de war on drugs. Ah, oké. Okay. Ja, ja. Zelfs heel Amerika is er van teruggekomen. Ja, ik denk dat iedereen eronder had. Maar, maar wacht even, we hadden ja. nu dus die gokagenten. En dat is weer zo'n zo mooie Belgische constructie... met zo'n commissie die nu niks kan doen omdat er geen regering is. En daardoor. En, en wat mij nog sterker verbaast en waar niemand het over heeft... dat het niet een, een rotte appel is of zo, weet je wel. Wat je soms hebt met van die dingen. Een agent die iets fout doet of misschien wel twee. Nee, dat zijn er tientallen. Het, ja. is gewoon, het is gewoon door en door rot daar, heel die boel. Iedereen gokt en het mag maar. En nu, uh, nu zijn ze dan uh, ja, was geregistreerd, maar ja, opgepakt. Niks opnieuw, nee, niks aan de hand. Maar nu is dat nieuws waarschijnlijk binnenshuis uitgelekt. En uh, toen is er een ploegje uit Brussel naar Antwerpen gekomen. En toen gebeurde er dit. Agenten van de Antwerpse en de federale politie uit Brussel zouden afgelopen nacht met elkaar op de vuist zijn gegaan. Het comité P is een onderzoek gestart naar een vechtpartij gisteren bij Grand Café Modest op het Antwerpse Zuid. Goeie reclame. Is een informeel feestje tussen politieagenten kregen leden van de lokale politie ruzie met enkele Brusselse collega's van het speciale interventie-escadron. De agenten waren op dat ogenblik niet van dienst. Het gevecht liep uit de hand toen enkele Antwerpse interventieploegen arriveerden en ook zij ja. bij het gevecht betrokken raakten. Hey, er zouden volgens getuigen zware vuistslagen uitgedeeld zijn. De Antwerpse politie kan enkel bevestigen dat er twee lichtgewonden vielen en wacht op het onderzoek van het comité P. Nou, hoe, hoe zwaar kunnen ja. die vuistslagen dan geweest zijn als ze maar twee licht gewonden zijn? Ja. Maar dat een verhaal. Een hè, ja, maar Pronsen die gasten en, kwamen uh, gewoon Alex. uit Brussel. Van hé, hey, waar is die gokpot? Hey, jongens, wij hebben hier nog geld staan. En die kwamen gewoon hun geld halen, natuurlijk. En toen is dat vechtpartij gebeurd. En toen kwamen die agenten van het hoofdbureau... als een SWAT-team natuurlijk, in vol uniform en met tasers en alles. Nou, jongen, meteen aan de haal. En waar het uiteindelijk dan allemaal om ging... is aan nee. een stel feestende dokwerkers. Want daar is iets, iets heel raars gebeurd En dat is hier uniek in de haven van Antwerpen. Ik weet niet of dat, dat in Rotterdam ook zo gaat, maar we gaan erachter komen. Maar dit potnat. Ja, en zo potnat als dit... Op sociale media circuleert een filmpje van Antwerpse havenarbeiders die drugs ontdekken tijdens hun werk. Maak je wel eens goed, Stingberuim? De arbeiders proeven van de drugs en lijken veel plezier te hebben voor ze de politie verwittigen. De werkgeversorganisatie van de Antwerpse havenbedrijven heeft de arbeiders intussen op het matje geroepen en hen duidelijk gemaakt dat dit niet alleen onverstandig is maar ook gevaarlijk. Amai. Ja, hoor je die reactie? Maar dat is een Het is zeer spijtig, vooral ook omdat de criminaliteit rond, rond de drugs toeneemt. Ja. En dat de bendes die zich daarmee bezighouden... natuurlijk vrij agressief uit de hoek kunnen komen. Dat hebben we gemerkt de laatste weken en maanden met de verschillende feiten die vastgesteld zijn in de Antwerpse omgeving. Ja, ja. Dus vandaar is het niet verstandig om die beelden te maken... en die dan ook nog te verspreiden op sociale media. Ja, ja maar, maar waar die, waar die, wat, die, wat er even onderdoor slipt, Freudiaans... wat hij zegt op een gegeven moment is... Uh, eigenlijk dat het vervelend is dat de criminaliteit toeneemt. He? Dus niet dat die drugs hier doorgaan enzovoort. Dat zou gewoon allemaal lekker stilletjes door moeten gaan. Nee, het is vervelend dat die criminaliteit toeneemt. Ja, ja. Maar ja, hoe, hoe dom kunnen die gasten zijn? Ik bedoel, als daar kook in zijn container zit... dan staat er ook wel ergens een, een, een busje of zo... met een stel gasten met een AK-47 klaar om dat op te halen. Dus. <lacht> en dan ga je dat ook nog eens delen op sociale media. Dat is, hoe noem je dat voor een zelfmoord? <lacht> nou ja... Ik, ik dacht van dit... Uh, zo zit dat allemaal in elkaar hier. De haven, de drugs, de politie die elkaar verrot slaat. En daarna gaat gokken in de wind. Mag ik iets toevoegen? Ik, nou, ik uh, hoop. <laughs> ik hoop het. Het, het. het gaat zo ver zelfs dat nu uh, in een van de grote drugscellen van de Antwerpse politie... er hou je vast. Tien van de achttien teamleden. Tien... Stappen op. Oh, wow. Omdat er disputen zijn, omdat er uh, vriendjes aan vriendjespolitiek gedaan wordt. En omdat ze. Jawel, dat vriendjespolitiek, dat is een Antwerpse ziekte. Is van. Dat is. Iedereen kent dat misschien wel. Alle culturen kennen wel zo'n beetje zo, snap je? De eigen vriendjes wat bedienen. Ja, ja. Maar we moeten toch zeggen dat Antwerpen er toch ook een koning in is. Een koning in is. Ja, ja, En ben... dus ja, die, die agenten stappen gewoon op omdat er. Uh, een beleid gevoerd wordt... van de vriendjes krijgen de toffe jobjes... en, uh, en ja, de kneusjes krijgen natuurlijk niks. En... Een beetje een, uh, een soort feodale cultuur nog, zou ik ja. kunnen zeggen. Maar ik zou zeggen tegen alle drugsgebruikers... en alle drugstrafiqueurs, het is Gouden Eeuw. Het is de nieuwe Gouden Eeuw van Antwerpen. <laughs> ja, zolang die agenten maar de hele dag zitten Als die te agenten hokken... maar vechten met elkaar... als die agenten elkaar maar beschuldigen van vriendjespolitiek... Ja. ik zou zeggen... Pablo uh, Escobar, junior, maak je borst maar nat. Oké, okay, dat dacht ik ook. Dat is de wereld waarin we leven. Iedereen doet het met elkaar en heeft het maar over elkaar enzovoort. En uh, ja, dat is mij wel opgevallen deze week. Ik weet niet of jij daar nog ergens tegenaan bent gelopen. Dat de mensen roepen zodat ze elkaar niet moeten horen. Dat is mij opgevallen. Oeh, dat is een diepe, diepe opmerking. En dat zie je ook op die sociale media in geschreven boodschappen. Het is geen discussie meer, het is het aaneenroepen van ideeën. Mensen luisteren niet meer naar elkaar. Nee, maar ik denk ook dat het te veel is. Want uh, ja, als je nu gemiddeld... Zo ben je dus op Facebook, WhatsApp en Instagram tegelijk bezig om maar te beginnen. En dan koppel je daar Twitter aan enzovoort. Dus alleen dat... <laughs> ja, ja ik, uh, ik... Ik hoop echt dat wij, de, dat wij nu de moeilijke overgang meemaken. Ik hoop echt dat mijn kinderen daar dat als een soort van automatisme, zoals wij... Voor ons was televisie en radio natuurlijk ook... een automatisme. Wij hebben ermee kunnen omgaan. Nou, ja. Maar ik, ik weet zeker dat voor de mensen in de jaren 50, 60... die wisten niet wat ze zagen natuurlijk... Nee, maar ja, ja, er... er... ik kan me ook nog zo de, de, de installateur herinneren... die dan bij ons de tv kwam brengen. En dan de, op de een of andere manier... iedereen herinnert zich hetzelfde eerste beeld. En dat is zo'n omdonderende schoorsteen. Die wordt opgeblazen zo. <lacht> <lacht> beeld van zo'n zo traag omvallende schoorsteen. Dat is bij mij in mijn <lacht> hoofd gebrand. Nooit van gehoord. <lacht> nog nooit van gehoord. Nou, dat is in Hoi, Nederland, de veel schoorstenen, denk ik. zo. <totstuken> <totstuken> maar ja, dat is inderdaad een hele de ontwikkeling. Pas met die maanlanding. Ik weet nog toen. Mijn moeder had een winkeltje. Een winkeltje in naaigerief. En brei en wol. En al dat En twee deuren verder was er een horlogemaker. En ja, een goudhandel en zo. Nou, en die had zo'n Philips-kleuren-TV. Zo'n echt zo'n wow. grote bak, al de eerste met die drie iconen erop, hè. Die, die dat, dat was dan het ja, Flips ja, ja, ja. ding. Nou, en dan uh, konden we daar gaan kijken, want de tweede uh, maanlanding, dat was al in kleuren en zo toen. Dus uh, nou, en dan ja. uh, beloofde die van, uh, en ik van, ja, mogen we kijken, mogen we kijken? Wist hij veel dat het vijf uur s ochtends was. <lacht> <lacht> <lacht> en dat ik daar om kwart voor vijf aan de deur stond en uh, te trappelen en zo. Ja, ja, ja. En, uh, helemaal ja. goed. Uh, nou, maar hij deed dat ook. Dus, uh, maar dat waren de tijden, dat was... Uh, ja, ja, exact 50 jaar geleden. Hè. Ik was één jaar, ik wou het absoluut zien. Dus ik was er dan uitgekomen, een jaar voor de eerste maanlanding. All right. Ik wilde het absoluut zien. Maar uh, ik, ik heb het dan onbewust bewust meegemaakt. Dan, hè. Ah, ja. Op mijn één stond ik ergens in de kamer in een box. Want mijn ouders hebben wel degelijk gekeken, ook al was het nacht. Ja. Mijn vader wou dat absoluut zien. Heb ik wel een beetje van hem. De interesse in het, het extraordinaire in, in, het, het, in, het in het technische en zo. Uh, ja, uh, waar we vorige keer een beetje nog voorbij gegaan zijn... is jouw werk in de klas. Uh, want je bent uh, leraar, feitelijk. En, uh, laten we daar eens iets meer over uitweiden. De, wel, ben je gespecialiseerd in bepaalde vakken of hoe... Ik, uh, ik heb een heel breed diploma en ik heb een, een diploma communicatiewetenschappen. Dus ik mag, enkele, ik mag verschillende vakken geven op, uh, in de tweede graad en dan uh, bepaalde vakken in de derde graad. En, uh, ja, ik ben communicatiewetenschapper en daarom, mag ik, daarom zijn mijn, uh, is mijn wettelijke bekwaamheid gedrags- en cultuurwetenschappen. Maar ik mag ook, oh, en ik heb ook... Uh, ja, het onderwijs is heel ingewikkeld. Je, je mag bepaalde vakken geven en bepaalde vakken mag je absoluut niet. Maar met bepaalde diploma's mag je bepaalde vakken geven waar dat je niet direct aan denkt. Zo zijn, <lacht> ja, ja, probeer te volgen. Zo zijn er dus heel veel geschiedenisleerkrachten die Frans geven. En uh, uh, mensen die Engels en uh, Duits hebben gestudeerd geven dan Nederlands. Ah, ja. en dan zijn er mensen die, nee, Als je een dan taal kent, zul je ze ja, die, allemaal wel kennen. zo. Dus even zeker, die, die talen uh, en de humane wetenschappen, de vakken, die, um, ja, die lopen toch nogal over uh, elkaar. Maar ook geschiedenis mag heel breed gegeven worden. Het ah, ja. zijn de gespecialiseerde vakken zoals lichamelijke opvoeding, uh, religie, wiskunde... Uh, ze, aan mij hebben ze ooit ook Frans aangeboden uh, Ze zoeken echt leerkrachten Ze hebben leerkrachten te weinig Maar zelf, waar ligt mijn hart? Ik geef het liefste gedrags- en cultuurwetenschappen En Engels Oké, okay. uh, Engels ook omdat je natuurlijk Half Engels sprekend bent eigenlijk Ja, precies uh, Denk je in het Engels? Uh, ik droom in het Engels, ja ah, ja ja, want ik ben zelf ook elf jaar uh, getrouwd geweest met een uh, San Diego lady. Hè? Ja. Christina is ook van San Diego. Ja, is was LA, ja, ja, Californië, ja. Nou, kijk eens, we, we weten nu al wat ons bindt. Filip, <laughs> hè. De onbewust of zo. Dus... Uh, uh, ja, wat ook, ja, en dan ga je soms vaak ook inderdaad Engels tellen en in het Engels denken en bepaalde dingen. En je zegt toch heel makkelijk, all right, en zo al die dingetjes, dat blijft dan een beetje hangen. Ja. Uh, maar op dat onderwijs terugkomen, want ja, ja, daar is echt heel erg veel beweging in en er gebeuren allerlei dingen en ik heb toch een ja. paar paar zaken gezien die mij opvielen... waar ik uh, best wel uh, denk... nou, uh, positief en... Uh, wat ik ook zelf heb meegemaakt... met mijn eigen zoon... Uh, ja, dat is dan meer een uh, natuur... en een beeldend mens... die heeft dan niks met wiskunde. Mm. Uh, wat een heel groot probleem schijnt te zijn. Want uh, wat ik dan heb gelezen is... als je zeg maar duizend kinderen neemt... die uh, dus wiskunde mee hebben... in hun pakket... en dan mm. kijk je naar hun latere carrière... dan is daar iets van... Twee procent of 2,5% die iets doen met die wiskunde. Ja, he? He? Dus de rest niet. Dus daarom is er nu een beweging ontstaan van maak wiskunde een keuzevak he? vanaf het middelbaar. Zodat je dan misschien een kleiner klasje krijgt, maar wel allemaal kleine Bill voor een, Ja, Ja, voor een groot deel van de wiskunde gaat dat absoluut op. En dan, en dan het idee daarachter was, ja, zo'n leraar moet dat dan een beetje verkopen en een beetje die lessen een beetje. Maar, maar, dat die, maar je krijgt dan wel mensen die het met hun hart en ziel doen. En ja. dat is ook fijn voor de leraar. Ja, maar want... dat is specialisatie. Hè? En, en het is de, de laatste acht tot twaalf jaar is het vooral uitvlakken geweest hè, in het onderwijs. Ik heb dat ook zien gebeuren. Hoe bedoel je uitvlakken? Uh... Uitvlakken, dus uh, alles wordt heel algemeen, ver, uh, wordt uitgeduwd. Uh, het mag allemaal niet, niet te specifiek. Iedereen moet, uh, alle kinderen moeten over dezelfde lijn. Um, ik weet niet of ik hier tegen schenen ga stampen met te zeggen van... Uh, dat het, ja, het is te... Ze zijn te hard op zoek naar uh, dingen te veranderen die eigenlijk helemaal niet veranderd moesten zijn. En... De echte vakleerkrachten hebben ze eigenlijk uit het onderwijs weggejaagd de laatste 20, 30 jaar. Ja, ja. Dus je krijgt heel algemene grijze muizen. Die alles uh, kunnen zo'n beetje. Ja, de, de job verwacht het ook dat je bijna alles kan. Maar ja, je weet ook, hè, iemand die alles kan, kan niks goed, hè. Maar is dat ook zo van die types wat je dan hoort, die, die, een, een mythe misschien van de, de typische leraar die gewoon één of twee dagen vooruit werkt, voor de klas uitwerkt of zo? En verder eigenlijk niks van de materie weet, maar ziet man dat hij net gewoon twee bladzijden. Ik kom je nog heel tikkels tegen in ieder geval. In mijn, uh, ik, ik ben geen vastbenoemde leerkracht. Hè. Ik ben. Nee. Uh, ik ben uh, waar, ze me, waar ze me nodig hebben. Ik ben uh, aan het proberen op te sparen voor genoeg anciëniteit in het onderwijs. Maar natuurlijk is dat een gruwel. Ja. Want als je niet drie, uh, tweeënhalf jaar, uh, zeggen en schrijven, jaar, in dezelfde uh, uh, schoolgemeenschap staat, dan uh, heb je problemen om je anciëniteit. Uh, dus dan kan je niet voor je tijdelijke aanwerving meetellen, etcetera, et et En ook, mag ik even niet zeggen, want voordat ik. Even hoor, kom op, neem je tijd. Mag tij. ik even niet zeggen. Ik ben begonnen in 1999 en dan ben ik een tijdje uh, uit het traditioneel onderwijs gegaan. Daar heb ik ook muziekles gegeven, heb ik ook jongerenprojecten gedaan. Uh, dus was ik vormingswerker voor een zestal jaar. En dan ben ik uh, in 2013, 2014, ben ik terug voltijds in het onderwijs gestapt. Na een korte SLO, een specifieke lerarenopleiding, omdat ik mijn <laughs> yes, aggregaat nog yes. niet had gehaald vroeger. Maar goed. Uh, ik ben toen in het onderwijs gegaan ik ben toen een jaar loopbaanonderbreking genomen zonder betaald te worden uiteraard niet zoals vastbenoemde die onder... Wel, die worden nog niet betaald, maar goed die hebben dan terug een job als ze teruggaan. ik heb een job verlaten een, een zekere job als vormingswerker die heb ik verlaten voor een jaar geen inkomen te hebben te gaan studeren voor mijn specifieke leraaropleiding, om maar te zeggen ik was heel gemotiveerd oh, en er was een tweede reden er was ook een tegemoetkoming, eindelijk, leek mij, van de overheid. Want minister De Smit, minister Smit van Onderwijs, ja, toen nog, ja, ja, zijn ja. laatste maanden op onderwijs had gezegd, als je in het onderwijs binnenstroomt van de zijlijn, op latere leeftijd, dan gaan wij de overheid jou meer anciëniteit geven, zodat je toch tegen een voordelig loon... ...op je 40-45 begint. Ah, zodat ja, ja. je niet ken... aan het loon van een 25-24-jarige moet beginnen. Ja, zo heb ik ook bij het stadieren dus, gewerkt. Ja, uh, ja, dat ik spud af. Eerste maatregel dat ik doet. doe. <laughs> Boei! Ja hoor. <laughs> op mijn eerste uh, uh, job in 2014... ...in het atheneum van Antwerpen... ...kreeg ik slechts uh, van het go... 2,5 en half jaar anciëniteit... Dus je moet niet vragen om wat dat is om op je 45, toen was ik 45, 44 was ik toen, ja. om op je 44 aan het loon van een 5, 26 jarige dus Dat is iemand. een geweldige deal voor hun natuurlijk. Hè? Want ze krijgen een pak ervaring voor een grijpstuiver. Dat zeg ik toch al de hele tijd? Ik, nou. ik, ik, ik spaar hen duizenden euro's per maand uit. Een vastbenoemde van mijn leeftijd. Weet je wat actief mensen verdienen? Nee, vertel dat eens. 3000, hoor. Hoeveel? In de derde graad. Dan zit je toch aan 3000. Be en meer, hè? Oh, wow. dat is... maar je ja, wauw. Als jij op jonge leeftijd uh, de vaste benoeming hebt gescoord in de jaren 70 of 80. Die mensen, die... dat zijn eigenlijk onbetaalbare mensen. En die, en die gaan dan ook nog eens tegen... Mijn mama was onderwijzeres en ze is jammer genoeg ons uh, onlangs ontgaan. Uh, mijn, het onderwijs, ik ging no nooit in het onderwijs gaan, hè, maar ik heb dat van uh, paplepel meegekregen van de mama. Mm. Mijn zus is onderwijzeres En mijn mama die kreeg van pensioen 2100 euro. <laughs> dat is pensioen. Ja, dat is niet veel. Dat is niet slecht. ja. Ah, oké, okay. ja, toen. Ja, ik, ik, ik zit even verkeerd te rekenen. Ja. Dus ik snap ergens wel dat, hè, nu met die regeringsvorming, misschien hebben we de ambtenaren iets te veel doorgeschoten met hun voordelen. Hè. Ik weet dat ik hier op zere teentjes trap. Maar... maar als het wat minder aantrekkelijk allemaal wordt, dan ga je ook wel wat kaf van het koren scheiden en dan ga je terug de gemotiveerde mensen hmm. in het onderwijs verwelkomen in plaats van de... De profiteur die drie, vier jaar doet alsof hij heel ja, het, hard gaat doen? Maar het zijn ook niet alleen profiteurs, want nu hebben wij bijvoorbeeld iets meegemaakt. Een aantal jaren geleden waren wij voor een project in het buitenland met een Belgische school, met de directeur van die school en wat dit en dat en afijn, er wordt wat nagebabbeld in, en hoe zit dat nou en en toevallig uh, hadden wij gehoord dat er uh, iemand uh, van de leraren niet helemaal... Ik probeer het heel algemeen te houden, allemaal onherkenbaar. Maar een van iemand uit het lerarenkorps uh, fungeerde slecht, zeg maar. Dat was gewoon een... Daar hoorden we tal van klachten van, van diverse... En dat bleek een, uh, ja, iemand die al redelijk op leeftijd was... en die begreep eigenlijk al helemaal geen bal meer. Van, uh, dat was uh, wiskunde en fysica, dat soort dingen. Maar die snapte er geen bal van. En, uh, die was volledig incompetent, laten we maar zeggen. Dus en ik zou van tegen die hoe, hoe kan het nou dat je zo iemand nog en zo ja zijn handen zijn gebonden? Want dat is dan een, een statutaire. Hè, wat jij bedoelt iemand die zo is aangenomen als uh, ambtenaar voor het leven, een soort uh, bijna een Chineesachtige partijfunctie. Ja, en en die, hij, kan niet, hij kan dat zelfs niet van de klas halen in, in, in een soort adminpositie zetten of zo, nee. En ondertussen zijn er hele golven kinderen hun toekomst verpest door, door, door zo'n situatie. En ik heb dat dan zelf ook een beetje meegemaakt. Ik heb een tijd gewerkt voor de stad Antwerpen als technisch ambtenaar. En dan moest je je eet afleggen. En dan, goh, ik ben ambtenaar, hè. En dan begint mm. het al gauw want een paar van je collega's uh, zo. En uh, jij bent uh, contractueel, ik zeg. Ja, en, uh, ja nee, wij zijn statutair. Nee? Mm. Ja, die zijn dus op de een of andere manier twintig jaar geleden aangenomen. En die hebben een statutaire functie... Nou, nu ja. heeft de stad iets gezegd van, nou ja, mensen kunnen promotie maken... maar als ze iemand zo meedoet aan een promotieronde... dan krijgt hij wel een hoger salaris en alles, maar hij verliest het statuut. Dus er is een heel koor van mensen hier in Antwerpen... die niks anders aan het doen zijn dan onder die grens blijven... en vooral niet promoten... Ja. Echt waar hoor, ik ken ze. <laughs> Om, ja, want dan raak ik mijn statuut kwijt, hè. En dat schat in mijn pensioen uh. en zo. Dus ja, dus blijf ik maar vakken vullen. <laughs> Oké, okay, en nu dat we toch over school en onderwijs hebben... hier gaan we nog op terugkomen, want ik vind dit een boeiend onderwerp. En ik hoop dat we ook wat onderwijzers en zo uit ons uh, publiek hebben. Uh, even kijken. Ja, we moeten nu even wat reclame maken. We gaan even de lichtere kant op, alvast. Uh, dus, uh, wat gaan we daarvoor kijken? Ook, oh, Oké. Okay. Yes, je kan ons vinden, even het sociale nieuws. Uh, je kan ons vinden op allerlei manieren op het internet. Uh, de hoofdzaak is op uh, you, uh, nee, YouTube ook natuurlijk. gaan we dadelijk vertellen. Uh, praattafel.be. Gewoon praattafel.be. Daar vind je onze programma's. Uh, je gaat er ook een beschrijving vinden van uh, mij. En uh, ook van Filip, die die al vorige week zou hebben gaan doorsturen. Dat is onvoltooid hey. verleden de toekomende knop. tijd. Ik kan op de knop aan het drukken, maar uh, de post uh, wil niet vertrekken. Dus <laughs> nee, hij komt Nee, oké. Okay. Ja, nou, dat is wel goed. Uh, dan uh, kan je ons volgen op Instagram, tenminste mij alvast. Maar op Facebook zijn we ook te vinden. Praattafel, we hebben onze eigen pagina. Daar kan je. Uh, Terecht met reacties, die hebben we er al een paar gehad. Sowieso gefeliciteerd aan de 26 abonnees die onze eerste aflevering heeft opgeleverd. En ongeveer 70 yes. downloads. Nou ja, als je denkt dat elke download ongeveer een hele klas vol mensen... dan hebben we nu al duizenden luisteraars geworden. Nou, zo moeten we het bekijken. Juist, dus uh, we gaan het aankondigen op Twitter. We gaan ook een Instagram-verhaaltje lanceren zodra ik weet hoe dat werkt. Misschien kan iemand mij dat uitleggen allemaal. Want uh, ik ben een tijdje op vakantie geweest van Facebook. Uh, maar ja, uh, als je dit doet kan je eigenlijk niet zonder dat. Hè? Dus uh, ik hoop dat mensen op Facebook die ons leuk gevonden hebben... ook deze aflevering weer leuk gaan vinden en dat volop gaan delen. Dus ik zou zeggen... Kom naar de praattafel.be, naar de website of op Facebook. En we gaan jullie reacties dan tegemoet zien. Zo so is dat. Zo And... so is het. Oké, okay. volgende keer moet ik het verhaaltje iets langer maken. Het is wel een heel leuk muziek ja, Goeie vriend Mario. De Praattafel-podcast. Nu, dat we toch uh, een beetje in die onderwijssector zijn terechtgekomen... Uh, hebben we al een link eigenlijk met die handel via onze columniste Zinzi. Zinzi Tilot. Die vorige week ook een bijdrage heeft gedaan. Uh, dat ging toen onder andere over de stress die studenten hebben tegenwoordig... met het kiezen van hun vakken, zowel naar het middelbaar toe... Als vanuit ja. het middelbaar naar de universiteit. En je hebt hier dan zo'n uh, puntensysteem. Je krijgt een aantal punten als je begint aan je studies. En als je dan een jaar uh, stel, je hebt tien punten en je, ben, je verspeelt een jaar, ben je drie punten kwijt of zo. Nou, ja. want, uh, dan stijgt ja. de stress. Want dan heb je nog maar zeven punten over om iets anders te proberen. Enzovoort. Ja, ja. jij kent dat? Ik ken dat, en uh, velen en ik, zal, ik ben benieuwd naar haar uitleg en, en wat uh, haar visie erop. Want uh, voor, voor mij in ieder geval, en voor velen, is dat een beetje het begin van een, uh, een probleem in het hoger onderwijs. Heel dat puntensysteem. Ja. Uh, dus uh, leerlingen gaan ook niet meer in een klas zitten, vind ik heel jammer. Dus uh, de klasdruk verdwijnt, hè, elkaar over de meet helpen. Kom aan, je wil niet blijven zitten. Dat ah, verdwijnt. Ja. De, de, het groepje van... Uh... Iedereen zit dan voor individueel. Oké. Okay. En um, iedereen zit, na twee, drie jaar zit iedereen op een ander traject. Dus ja. je kan ook niet elkaars cursus meer uitlenen. Je, je, je, je zit met zoveel verschillende mensen in verschillende klassen. Um, ja, dankzij de social media worden we magisch. asociaal. Ja, en, en, en dat was voor mij magisch. Ik, ik ben er zelf ook... Als ik op je even niet zag zitten, je was omringd door mensen die exact door hetzelfde traject aan het lopen waren, snap je? Ja, ja, ja. Je ging samen naar de oorlog. En okay. nu zitten al die leerlingen individueel op hun kamertjes hun eigen individuele oorlogen te voeren. Ja, want er zijn. Er waren ook maar iets van 130 taart, richting taart. Sorry, Sorry, sorry, sorry, ik zat daar over ja, je. Ja, niet, niet over elkaar praten, he. je hebt er nee. vanavond een, uh, <laughs> een beetje gedaan. Um, en ze hebben dan eigenlijk geen gemeenschappelijk doel meer, hè? want de ene is dan met die studiepunten bezig en die andere die heeft die nog niet behaald, dus die moet die nog doen. En, en ik denk dat dat een uh, groot gemis is. Het afschaffen van het, uh, van het curriculum dat, waar, waar een hele klas aan begint en op het eind een hele hoop het haalt. Oké. Okay. Maar oh. goed... Dat was haar insteek vorige week. Uh, deze week uh, gaat het meer over de, uh, de hele toestand met het klimaat hebben... en hoe de media en, hoewel de partijen en hoe de partijen omgaan met het hele gebeuren. Ze heeft een uh, vrij scherpe blik hierop. Hier is Zinji... Ik had dit weekend een gesprek met een vriend van mij dat ik eigenlijk al vaak heb gehad. En het ging zo wat over ja, groen en links en wat linkse partijen kunnen doen voor de klimaatkwestie. Uh, en in feite ben ik daar zelf redelijk maar macchavale maar aanzien, dat heb ik al gemerkt. En wat mij opvalt is dat er dan een bepaalde groep mensen akkoord in kan gaan. Een andere groep mensen helemaal niet. Um, kort gezegd vind ik dus dat als Groen en Links ooit iets wilt kunnen doen aan de klimaatkwestie of ooit wilt kunnen winnen tegen een leger van rechtse trolls op sociale media. En zij ook gaan moeten durven vanzelf een trollenleger leger in te schakelen. En ik vind dat dat zo ethisch mogelijk moet gebeuren, maar je kunt ook niet naar een gunfight komen met een mes. En dat gevoel heb ik nu vaak, dat met zo de schamele posts die Groen of, ja, zoals SPA of PvdA op sociale media plaatst, dat dat toont van heel weinig kennis van die ruimte maar heel weinig inzicht in het overtuigen van kiezers en ook van een soort naïveté. alsof dat hun boodschap op zich genoeg overtuiging is. En ik denk dat dat een beetje een arrogante gedachte is ook. Omdat over de jaren is het wel duidelijk geworden dat de boodschap niet alles is. Het is een verpakking die er ook te doen. En ja, mijn stelling al dus is dat Groen en andere linkse partijen gerust een stuk makkavel aanster mogen zijn in hun aanpak om zeg maar, het volk te overtuigen van de klimaatkwestie. Dus... Ook met guns naar een gungevecht toe. Ja, je... ja, ja, ik snap wel wat ze wil zeggen. Ze is heel strijdvaardig. Hè? Dus uh, het staat nauw aan haar hart. Ja, en, en ik vroeg haar nog aan, Want ja, jij hebt gestudeerd en zij heeft gestudeerd. Maar ja, eh, pff, okay. pff, voilà. Maar we zoeken een breed publiek, Filip. Uh, voilà. ja, hij was dus een uh, monnik ergens in de 1500s of zo. Ja. En uh, die is beroemd van zijn uitspraken: Doel heiligt alle middelen. Hm. Dus dan weten we het wel, hè? dat mm -hmm. is gewoon dat men... Dus zij stelt dat de rechterkant nogal fel is met zijn methodes en boodschappen. En dat de linkerkant zoals altijd veel te lief en te aardig is. Mm -hmm. Er is wat voor te zeggen, Istan. Ik bedoel, in het, in het spel der media en opiniemakerij en politiek... Ja, als je daar zwijgt, dan word je naar het altaar gebracht. He, dan word je op het slachtblok, slachtblok gelegd. Uh, is de linkerzijde altijd. Ja, de linkerzijde zit ook vlug uh, de. wat dan extreem links? Het heel geëngageerde uh, linkse veld dat ook durft te roepen. Daar, daar gaat uh, Moderaat li links altijd van zeggen: dat zijn de. Hè, de, de Antifa, de, de linkse fascisten eigenlijk. Ah ja, extreem dus, links. Um, die, die tweedeling links-rechts weet ik niet of dat ik daar, daar nog in volg maar uh, blijkbaar leeft dat toch ook nog bij jonge mensen, het links-rechts verhaal um, ik denk dat het langzaam aan het omdraaien is naar uh, ontkenners en, en, en, en uh, bekenners of realisten maar goed, dat is semantisch um, ik snap wel wat ze zegt, dus als, als enkel de stem van de ontkenning klinkt het luidst en als die enkel het laatst dan nog eens klinkt, ja, dan, euh, dan, mag je progressief denkend deel, dan mag het progressief denkend deel van de bevolking natuurlijk ook luider vertegenwoordigd worden. Zeker en vast. Ja, ja. Ja, dat is een valide punt natuurlijk. Nu die kindertjes die protesteren en zo, dat heeft de boel wel een beetje allemaal in de aandacht gebracht. Uh, of dat het nou echt heel veel, want ze worden altijd dan bedolven onder de nummers, want dan zeggen ze tegen zo'n kind: Nou, kom maar mee aan tafel zitten en zo. En dan zie je, dat zag je hier ook met dat meisje, mm. van ja, dan ineens, ja, dat is toch inderdaad wel heel, heel lastig allemaal. Maar... Ja, dus... ik, ik, toen ik uh, tegen het waterkanaan inliep in 1988 in oh. Brussel, oh. Uh, oh. tegen de oh. aponlamp. <laughs> Ja, dan waren we, dan waren we twintig. Eerst dan? dan waren we twintig en dan gingen we betogen tegen de atoomwapens in uh, Eigenbrakel. Oké. Okay. Waar, waar vorig jaar <laughs> Pipo de Krem uh, voor zijn beurt sprak en uh, het eindelijk min of meer officieel toegegeven, wat al heel mijn leven geweten is, dat er Amerikaanse kernwapens op het Belgisch grondgebied liggen en wel in Kleinenbrogel. Ja, ja, ik ben nog lang. <laughs> Ja, ga door. Uh, ja, en dus toen wij gingen, vechten, uh, gingen, vechten, gingen betogen tegen, uh, tegen de gevestigde orde en, en voor verandering van de atoomwapens en tegen de atoomwapenwetloop, uh, ja. wij dachten ook dat we het verschil gingen maken. En hebben we dat gemaakt? Hmm. Nou ja, jullie zijn weg. De kruisraketten zijn er en nog. <laughs> Zo'n ding, ja. Zo'n dingen nemen tijd, hè. Ja. En, en heel het... Goh, ja. Nou, kijk, ik weet wat je wil zeggen. we moeten zeggen. het wel levendig houden natuurlijk, ja. het protest? Ik heb in militaire dienst gezeten in de in periode 76-78. Ik was van de lichting 76-5. En ik kwam terecht bij de verbindingsdienst. En wat wij dan deden aan oefeningen... dat was zo om de paar maanden gingen we dan Duitsland in... en zo oorlogssimulaties. Want <lacht> ja... De, als je met een hele goede verre kijkt, kon je de tanks echt zien staan. We, stel, we kwamen af en toe gewoon zo'n 20 kilometer van de Oost-Duitse grens. En dan, ja, dat was ook grauw. En alles hm. Maar dat was de Koude Oorlog. Dat was toen nog ja, in uh, volle gang. Nou ja, toen kwam heel het omdonderen van die muur. En uh, weet ik veel, ja. Gorbachev, nou zeg, we kunnen ademhalen. Ja, de, he, The End of History, dat beroemde boek kwam toen uit van die Japanse schrijver. Het was allemaal dikke pret nu. Kijk eens waar we nu zijn, het is nog erger. En ze zijn weer volop tot de tanden toe aan het bewapenen. En ja, links ja. en rechts in de NATO, we staan nu aan de deuren van Moskou weer. En is zo, jouw. ja... Ja, en straks strak zit heel die uh, kerntroep ook nog eens in, fouten, in handen nog fouter dan in regeringshanden. Je moet er niet aan denken dat die verouderde wapensystemen zachtjes langzamer oh. zeker ook in de criminele handen terechtkomen. Maar wat is natuurlijk, ja, een regering kan ook crimineel zijn. Dit is de Praattravel-podcast met Ossie en Ossie. De bedoeling is, zoals vorige week... dat was een geniale bijdrage, dat Filip een muzikale samenvatting. Ik noem dat nu het, het weeklied. Ik weet niet of jij een, een betere benaming daarvoor... Zou... Nee, ja, laten we voorlopig me, met die titel gaan. Het, het, het lied van de week, het weeklied. Het weeklied is eigenlijk beter. Het weeklied. Nou, het weeklied. Het weeklied weekt ons los van de week eh, waarin toch geen steek gebeurt. Echt? Ja. En iedere ja, week op je steek, Er zijn cijfers hè. Er zijn cijfers. Ja, de regering heeft daar cijfers meegedeeld. Ja, en over die regering, want paparapa, we geval. hebben er een in Vlaanderen. Ja, He, Eureka, in, we hebben er een. In, um... in, in, intussen hadden ze er al iets eerder een in de Walen. Over de ja. Duitsers hoor je niks, maar die hadden Ik... gewoon dezelfde dag al uh, gewoon een regering volgens Is mij. Die zeer gemuutselig. <laughs> ja, die drinken, beo, en die maken spaas. Jawoon. En dan, uh, ja, dan heb je nog de Brusselaars, die waren er ook al ja. uit. En dan nu uiteindelijk de Vlamingen hebben ook. Meneer Jan Bon, het kabinet Jan Bon 1. Ja, toch? Ja, ja, ja. ja. En, dus, uh, en, en, dat, en dat heeft jou tot denken aangezet. want ja, ik denk, je Ben jij denken, daar blij mee? Ik, ja, ik wou onze uh, minister-president bellen, maar... Uh, um, het is uiteindelijk... ja, hij, hij, hij had niet veel te zeggen. Hij zei sowieso af en toe hallo. Ehm... Um, dus ik heb eigenlijk een, mijn gedacht gegeven. Voilà. Oké, okay. en, en jij hebt dat stiekem opgenomen op je telefoon. Ja, ik heb het stiekem opgenomen, ook een beetje ondergezet en zo. Dus. En de, ja, en we zorgen ervoor dus voor dat niemand kan horen welk nummer dat is of zo, maar we gaan, we gaan meteen meeluisteren. Nou. Hallo. Spreek ik met die hm -pong. Hm -pong. Hm -pong. Hallo. Spreek ik met hm pom, Afschaffen van de woonbonus hebben starters straks weer veel geld verloren. Meneer Jan Bon, uw zoektocht naar wat Vlaams is voor een kanon vind ik op zijn minst zeer merkwaardig. Meneer Jan Bon, uw verplichting om eigen integratie te betalen vind ik op zijn minst zeer eigenaardig. Uw straffen en misprijzen voor al wat vreemd. En uw visie op nieuwkomers is toch weer zo typisch. Uw blaffen en verwijzen naar al wat vreemd is. En uw visie op migratie, ja dat noem ik cynisch. Hallo? Spreek ik met Janpop. <middels> Hallo, spreek ik met pop <middels> <middels> met een vergroot glas naar een bloem en wat gras dat nog groen is meneer Jambon ik denk dat u en uw Cornuiten helemaal niet meer weten wat fatsoen is meneer Jambon ik voel geen warmte geen openheid ik zie geen goede daden meneer Jambon ik hoor de mensen kreunen van pijn. Ze voelen zich verraden. Uw straffen en misprijzen voor al wat vreemd is. En uw visie op nieuwkomers is toch weer zo typisch. Uw plaffen en verwijzen naar al wat vreemd is. En uw visie op migratie. Ja, dat noem ik cynisch. Zo cynisch. Hé, hey, ja, moest ik? Ja, moest ik even voor mijn hachje te redden, hey, Dus uh, het is een fictieve uh, uh, een fictieve meneer Jan Bonnen. Ja, maar de, het, het, het is thematisch en het is metaforisch. Het, het, <lacht> het, het, het, het spreekt. Hè? Ik vind het geniaal. Om uitkuttelijke vind... bron te gaan inspiratie. Ey, als, als wij iedere week dit soort dingen tegemoet gaan komen... dan uh, kan ik niet wachten. Ik popel weer om er volgende week weer aan te beginnen aan een nieuwe... Want uh, dit liedje is niet alleen uh, zo te beluisteren. Het is, komt ook als we twaalf afleveringen hebben gehad en uh, op een ketel CD. dan zetten we alle tien goed of alle twaalf goed zelfs. Of misschien dat we de twee laten afvallen, dat er echt tien supergoeie overblijven. Ja, verlasse. <laughs> uh, dus voor onder de kerstboom. Maar het mooie is, je kunt Filip ook, behalve met alleen dit geluid... ook met beeld bewonderen op YouTube, op ons YouTube-kanaal. Jazeker, Praattafel is een kanaal, je ontkomt ons nergens meer. Vandaag was ik trouwens bij een kennis en die vulde Praattafel in... en we kwamen poef op de zoekmachine bovenaan. Hoe vind je die? <tiedacht> Ja, maar er is ook nog een ander de praattafel, maar dat moeten mensen maar uh, zelf ontdekken. Ja, dat was wel de onze, hoor. Hey, uh... Ja, ja maar, uh, maar de praattafel komt onmiddellijk, uh, komt onmiddellijk erop, maar er is ook nog iets anders. En die eten ook de praattafel. Ah, oké. Okay. Nou, misschien gaan we het daar de volgende keer over hebben, joh. Voilà. Oh, inderdaad, nu echt even gewoon rustig door moeten gaan. Uh, de pianist, kom even. Ja, precies. Dacht jij ja, dat je al klaar was of zo? Die man die dacht van hey, ik ga er. Gewoon... Nee, nee, nee, nee. nee. De kooi op laten staan niet doen. hè? Het is toch wel eens ook fijn dat er voor je gespeeld wordt, hè, Filip? <laughs> Ja, want je bent, ja, je bent zelf uh, wat dat betreft behoorlijk creatief muzikaal, vind ik. Uh, en, uh, ik denk dat we daar nog wel heel veel uh, leuke dingen van gaan horen en meemaken. Zeker proberen. Hè. Hey, het was een bijzonder aangenaam gesprek weer, tenminste van mijn kant. Hè. Ik neem aan, uh, de, oh, ik neem niks aan. Wat denk jij ervan? Uh, niks. Dit is, dit is ons, ons wekelijk spraatuurtje. Dus het wordt alleen maar leuker. Zeker weten. En uh, ik zou zeggen, zeker met uh, een, een, een zware haak in het onderwijsthema en dan uh, graag wat bijdragen. Ik ben nog links en rechts aan het onderhandelen over wat uh, mensen die uit andere hoeken bijdragen kunnen leveren. Want hoe meer bijdragen, hoe meer kleur. En hoe meer kleur, hoe meer... Uh... Ja, wat krijg je van meer kleur? Meer kleur bruin. krijg je... Wat? Alles wordt bruin. Ah, op die is het Net zoals die klasse tegenwoordig zo. Oeh, oeh, oeh. Oe, wat zei ik nou toch? <lacht> die, die, die die komen we nog terugpakken. Dat is een doordenkertje. Volgende week naar meer over. Zeker weten... Uh, mijn naam is Istvan Lelossi. Ik woon in Bergen. Het is vandaag, wat is het toch? Echt de zevende toch, hè? Nee, het is de 8 8 oktober. Ja, het is de zevende. Inderdaad, Maandag de zevende. Ik ben alweer een dagje te vroeg. Precies. Ja, we nemen hem wel iets later ja. op. Maar de podcast is van maandag gewoon officieel. Maakt ook niet ja. uit. Ik zou zeggen, ik heb een hele fijne moment gehad met jou. En ik hoop tot volgende week. Ja, tot volgende week. Mijn naam is Flip Zier En ik zit in het noord. Oké, okay. dat Noord, dat. Uh... Oh, dat is Antwerpen. Oh, dat is. Noord. van Antwerpen! Oh, je zult toch altijd een Hollander blijven? Zo? Ja, nou ja, hey, maar dat maakt het juist spannend, hè, Filip. Absoluut. Die kleuren, samen worden we bruin. Ja, hoe meer kleuren dat je bij elkaar voegt, hoe, hoe bruiner dat je wordt. Oké. Okay, Perfect. Man. Dit was mijn beertje, wat hier staat. Een Net heerlijke... zoals de Palm Ja, en een donkere palm zo, een lekker mooi bruin beertje. Hey, ik wens jou en iedereen om jou heen een uh, fijne week alweer. En ik hoop jullie weer terug te zien en ook onze luisteraars bedankt. En deel het op Facebook: delen, delen, delen en abonneren. Dankjewel. Bye.